It's raining.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 afford When he gets up under the lights play his big Salted You You wanna go is a good life.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 Aankomend president Boutersen van Suriname heeft een gesprek gehad met de huidige president Venetiaan. De twee spraken bijna twee uur met elkaar, nadat ze 18 jaar niet met elkaar hadden gepraat. Het was geen beleefdheidsgesprek. Boutersen en Venetiaan hebben het gehad over de machtsoverdracht en over de stand van het land. Volgens Boutersen was het een goed en prettig gesprek.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 De brand brak dinsdag uit en heeft tot nu toe 50 hectare natuur in de as gelegd. Het is kurkdroog in het gebied en er staat veel wind. De Canadese brandweer bestrijdt het vuur met blusvliegtuigen. In de voorronde van de Champions League heeft Ajax teleurstellend gelijk gespeeld tegen Paok Saloniki. In de Amsterdam Arena werd het 1-1. Ajax kreeg in het eerste uur veel kansen, maar scoorde alleen via Suarez. 20 minuten voor tijd maakten de Grieken gelijk. De return is volgende week woensdag.